Heb ik heb geen spijt. Ik heb geen spijt van de dingen die ik die geen heertje spijt En geen berouw van de dingen die ik die alleen maar speet. Van alle dingen die ik niet gedaan heb. Ontzettend spijt van alle zonden die ik niet begaan heb. Ik heb geen spijt. En geen dat heb ik lekker niet, ik heb geen spijt Alleen maar spijt van de dingen die ik deed En anders niet, het is een feit Geen dag en wee, oh nee, oh nee Ik heb geen spijt van de dingen die je Ik heb geen spijt, en geen berouw, nee dat heb ik lekker niet, ik heb geen spijt, alleen maar spijt van de dingen die ik niet, en anders niet, het is een feit.